Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De bloedbank krijgt er vanaf vandaag een nieuwe groep donoren bij. Voor homo- en biseksuele mannen wordt het makkelijker om bloed te geven. Eerder mocht dat alleen als ze vier maanden geen seks hadden gehad voor hun bloeddonatie. Maar die regel is nu van tafel. Deze man is daar blij mee. Het feit dat het nu kan is echt een stap voorwaarts. Zeker. Ja, je hebt altijd het idee, je mag het toch niet doen. Dus het is geen item. En nu opeens kan je erover nadenken, en dat is mooi. Dus je kan nu zelf de keuze maken. Wil je dat doen? Wil je mensen helpen? Dan kan dat. Er is nog wel één eis voor homoseksuele mannen die bloed willen doneren. Ze moeten in een monogame relatie zitten die minstens één jaar aan is. Er ligt 15.000 euro klaar voor de gouden tip in de zaak rond Daniel uit Rotterdam. Die man van 27 werd eind juli op straat neergestoken na een vechtpartij. Er zitten nog twee verdachten vast, maar de politie hoopt op meer informatie... zeiden ze gisteravond in het tv-programma Opsporing verzocht. Wie zei wat? Wie deed wat? Wat gebeurde er hier precies? En we begrijpen dat getuigen over zo'n heftig incident best wel spannend kan zijn. En daarom hebben wij ook die beloning van 15.000 euro voor de Gouden Tip. De coronaregels in Italië worden vanaf vandaag strenger. Reis je met een bus of trein, dan moet je kunnen laten zien dat je bent gevaccineerd, getest of genezen van corona. Het gaat vooral om langere afstanden. Voor het OV binnen een stad is zo'n bewijs niet nodig. En in België is het juist een dag van loslaten. De meeste coronamaatregelen vervallen daar. Koegen en restaurants mogen zelf weer bepalen wanneer ze dichtgaan en klanten hoeven geen afstand meer te houden. Verder mag je naar kantoor en kunnen Belgen iedereen weer thuis uitnodigen. Ook gaan de scholen open en daar heeft deze leerling zin in. Ik kijk er naar uit om meer mensen te zien. Echt effectief de gezichten te zien. Op sommige plekken in België moet je nog wel een mondkapje op. In winkels en het OV bijvoorbeeld. Alleen Brussel doet niet mee met de versoepelingen. Omdat nog niet genoeg mensen bij de prikken hebben gehad. Het weer. De dag begint grijs met soms een beetje motregen, Maar vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat het nu vast op de A22 Velzen Beverwijk voor de Velsig Tunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Die wordt snel uit de rij gehaald. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Tony Esposito trapt deze aflevering af met Papa Chico. Wes is onlangs overleden. Hij scoorde een gigantische hit met Alainé. En datzelfde kan gezegd worden van Kid Creole en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy. the sun, all the children don't want the gun, Papa Chico's playing with song, all the people are turning around, Papa Chico, move your eyes, you discover it in the ice, Papa Chico, sing their song, all the people failing Gonna sing this song. I think I'll see you in the Play. Muziek voor alle seizoenen.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 Mag naam met je griep en hernia niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel, met je loons in de blik naar de vrouwen in een dik je allerbeste raad en je dronken kameraad. Hé, hey, kom allemaal van schaam met een warme liefdesraam met warm en kapouters en de bond zonder naam met het mes op je keel met mijn en deel. je vuur en je vlam en de hele rataplan. Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon?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 Biervleugels, men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast verstomd. Maar een zalige rust. Waarom zijn we toch altijd zo drukkende in de weer? Je als of op de maan, de aarde kust. Kijk, de sterren, ze flonkeren en zoeken contact, maar de mens houdt zijn aandacht gericht. Op contact, advertenties, geld verdienen, et cetera. Je vraagt je soms af: in dat leeg.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 Het blauwe licht en een beetje zweven door de eeuwigheid, en een beetje zweven door.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 so much way back when we were friends play. Town all the while. Will you wake from your dream with the wolf at the door? Picture now for Veronica. Well, it was all 65 years ago when the world was the street where she lived. And the young man sailed on a ship to the sea with a picture of Veronica. I'm the Empress of Lady Lab. And as she closed her eyes, Yeah Favorite chair. She sits very quiet and still, and they call her a name that they never get right, and if they don't, then nobody else will. But she used to have a care.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 a fine world there don't Freeze on Dat was Flat Top Joint. Nu nog Kishozo en Misery. Wat een afwisseling.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 It must be contagious, it looks like it's going around It's cool Want mm -hmm. you catch it, you can't keep your feet This world, ah, uh, ooh, na na na na na na na uh, oh, oh, oh, na na na na na na na na oh, oh, oh, Texas, Minnesota, world The power cranking up the sound It's coming your direction It's headed down. world. Triple play. Triple play. I'm not gonna lay around and whine and moan. Cause somebody done done me wrong. Think for a minute that I'm gonna sit around and sing some old sad song.